Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren in Rotterdam worden geronseld voor allerlei criminele klusjes... zegt een mbo-school in Rotterdam-Zuid tegen Nieuwsuur. Zij zien dat jonge mensen vaker ingezet worden om containers met, met drugs leeg te halen in de havens. Uithalers noem je dat. Ze verdienen daar soms wel duizenden euro's mee. Maar als ze willen stoppen met dit baantje worden ze onder druk gezet, zegt deze onderzoeker. Dan kan het gaan om harde dwangmiddelen, bijvoorbeeld met gebruik van geweld of... Afpersing via bijvoorbeeld naaktfoto's. Maar we zien ook vaak subtiele vormen van dwang, waarbij het gaat om zeer kwetsbare personen, bijvoorbeeld met een lichtverstandelijke beperking, omdat ze in de schulden zitten of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek en die daarom heel erg vatbaar zijn voor deze ronsmethode van de mensenhandelaren. Vier Amerikanen zijn in Mexico ontvoerd, vermoedelijk door een drugsbende. De vier reden zaterdag vanuit Texas naar Mexico, waarna hun auto werd beschoten. Ze werden vervolgens gedwongen in een andere auto te stappen die er daarna snel van ging. De FBI looft 500.000 dollar uit voor de gouden tip. Een monteur die vorig jaar bij het installeren van een laadpaal in Oldenzaal een ontploffing veroorzaakte, wordt vervolgd. Het huis stortte door de knal in elkaar en vier mensen raakten onder het puin. Iedereen overleefde het. De monteur zou onverantwoordelijk gehandeld hebben al dus het openbaar ministerie. En de gemeente Utrecht gaat de loslopende kippen in de wijk Zuilen allemaal verhuizen. De zwerfkippen lopen al jaren in en rond het Juliana Park. Sommige buurtbewoners vinden het geweldig. Hij is gewoon prachtig en als je tegen hem praat...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 Tot 5 graden. Morgen kan er natte sneeuw zijn. Dan wordt het zo'n 4 graden. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Player Loud.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 Ja, Welkom terug bij alweer het tweede uur van de tiende History of Heavy Metal special van Play It Loud. We zitten alweer op de helft van deze reeks interessante specials die over de geschiedenis en ontstaan van onze favoriete muziek Heavy Metal gaan. Fijn dat jullie nog steeds luisteren. De vaste luisteraar heeft kunnen horen dat het vanavond over de trash metal scene gaat. En dat is ontstaan in de Bay Area scene van Amerika en gelijktijdig ook groot werd in Duitsland. Het eerste uur hebben we al een grote selectie pionierende bands we kunnen horen uit deze beide scenes. En dit tweede uur heb ik nog veel meer headbangend geweld voor jullie in petto. Met name uit de tweede golf van de trash metal. We hoorden als uuropener de Bay Area Band, tevens onderdeel van de Big Six... Testament, met hun eerste single Over the Wall... van het debuutalbum The Legacy uit 1987. Testament wordt vaak gezien als een van de meest populaire... en invloedrijke bands van de trash metal scene. En ook als de eerste van de tweede golf van het genre eind jaren 80... Bij hun oprichting in 1983 als Legacy haperde de band even toen liedzanger Steve Zouza overliep naar Exodus. Maar ze maakten de verloren tijd al snel goed nadat ze Chuck Billy met leren, tongen of leren longen hadden ingehuurd om te zingen en te grommen op hun spectaculaire debuut. De Legacy dus. De uh, band had mainstream succes in 1988 met de release van hun tweede album, The New Order. En ook de volgende vier albums daarna waren zeer succesvol en kwamen in de Billboard-hitlijsten terecht. Ze hebben in de loop van hun carrière verschillende heroplevingen in populariteit meegemaakt en hebben consequent getoerd. We maken deze avond een eenmalig uitstapje naar Zuid-Amerika... waar in Brazilië in 1984 een andere grote trash metal band opstond... dankzij de geboeders Max en Igor Cavalera. De band was eind jaren 80 en begin jaren 90... een belangrijke kracht in de groove metal, trash metal en death metal... wat te horen was op hun debuutalbum Morbid Visions uit 1986. Op hun tweede album Sitsorvenia, wat een jaar later verscheen... lieten ze al een wat meer death-trash-geluid horen... En beneath the remains uit 1989 werd al gezien als een volwaardige trashklassieker. klassieker. Hun reputatie werd bevestigd in 1991 met de release van album nummer 4, getiteld Arise. Ik heb het natuurlijk over Sepultura. En zijn muzikale palet begon uit te breiden met het vijfde album Chaos AD uit 1993. Waar ze experimenteerden met oldschool heavy metal en groove metal. Hun zesde studioalbum Roots uit 1996 markeerde een belangrijke verandering in hun geluid en werd wereldwijd lovend ontvangen. Dit album bracht enkele van Sepultura's meest populaire nummers voort, zoals Roots, Bloody Roots, Attitude en Rata Hierna stapte Max Cavalera uit de band om zijn eigen band Soulfly op te richten en werd Derek Green de nieuwe zanger van Sepultura. Met hem aan het front bleven ze albums uitbrengen en volop toeren. Van het tweede album horen jullie het nummer Escape to the Void. waren de leden van Death Angel nog zo jong dat ze stiekem naar de shows van hun collega's in de Bay Area moesten sluipen. Hun jonge leeftijd en het gebrek aan ervaring weer hield er niet van om succesvol te zijn. Dat zelfs Kirk Hammett bereid was hun Kill As One demo te produceren. Toen bleek dat de demo een virale sensatie werd binnen de kringen van de tape handel, kwamen ze daarna met hun debuutalbum The Ultra Violence in 1987, dat een toepasselijke naam droeg en kondigden zichzelf daarmee aan als kanshebbers. Zwaar, ultra strak en exploderend van jeugdige energie was het een herinnering aan hun mentoren van Metallica en Slayer om niet zelfgenoegzaam te worden. Een jaar later verscheen hun tweede album Frolic Through the Park... wat de evolutie qua teksten en ook muzikaal markeerde. Waarna Death Angel uitgroeide tot een grote trashband... met veel grote tournees en optredens in Japan als gevolg. In 1990 verscheen Act 3, hun enige album onder Gavin Records... waar ze in 1989 een contract bij hadden getekend. Tijdens het toeren ter promotie van het album... raakte Andy Gallion ernstig gewond bij een... Busongeluk, waar hij ruim een jaar nodig had om te herstellen en brak de band daarna uiteen in 1991. In 2001 kwam de band weer bijeen voor een Benefietconcert voor Testament, zanger Chuck Billy, die toen aan kanker leidde. De band heeft nog zes albums uitgebracht met Humanicide uit 2019 als laatste release en waarop ze hun allereerste Grammy-nominatie mochten ontvangen. Ook de uit Phoenix afkomstige trash metal band Sacred Reich was, uit, was een van de bands die de tweede golf van de trash metal uit de late jaren 80 leidde. En heeft een catalogus geproduceerd van politiek geladen agressieve muziek die de tand destijds heeft doorstaan. Met vier studioalbums, verschillende EP's en live opnames is Sacred Reich een cultfavoriet geworden onder de metalgemeenschap. De band werd opgericht door Phil Rint op bas en zang. Wiley Arnett op gitaar en Greg Hall op drums. Ze werden later vergezeld door Jason, New, uh, Jason Rainey op gitaar. De beginjaren van de band werd gekenmerkt door de typische worstelingen van een worstelende band die het probeerde te maken in de competitieve metal scene van het midden van de jaren 80. Het talent en toewijding van Sacred Drive wierp echter zijn vruchten af toen ze in 1987 tekenden bij Metal Blade Records. Wat leidde tot de release van een debuutalbum, Ignorance, uit 1987. Ignorance was een kritische succesfactor en Sacred Drive verrief al snel een reputatie vanwege hun krachtige politiek geladen teksten en hun energieke lijfoptreders. Sacred Drive stopte in 2000 en de bandleden gingen door met andere projecten. Ze kwamen echter in 2006 weer bij elkaar voor een reeks live shows en 23 jaar na hun laatste volledige album keerde Secret Strike in kracht terug met het lang verwachte vijfde album Awakening dat in 2019 verscheen, moeiteloos aantonend dat ze een formidabele kracht in de metal scene bleven. Van het krachtige debuut Ignorance horen jullie nu Death Squad die de brutaliteit van oorlog en het zinloze verlies van mensenlevens dat eruit voortvloeit behandelt. Loud op ZFM uit Zedus, die we net hoorden met Certain Death afkomstig van een debuut Illusions uit 1988. was een trash metal band die als geen ander was. Ze waren een van de snelste en meest technische bands die er waren... En hun kracht duurde tot ver in de jaren negentig... in tegenstelling tot andere trash metal bands. Elk bandlid is ongelooflijk goed met wat ze doen. Darren Travis dankzij zijn keiharde riffs en zinderende solo's. John Allen voor het instellen van het intense tempo waarop Travis moet spelen. En Steve D. Giorgio, de beroemde bassist, bekend om zijn werk... bij vele bekende metal bands, maar die tijdens hun run toegewijd was aan sedus. In staat was om met zijn vingers net zoals... Snel te spelen als de gitaristen. En meer een hoofdrol speelde dan de meeste andere metalbassisten. Vergeleken met andere snelle metalbands zoals Slayer en Anthrax werd Cedus over het hoofd gezien. Hoewel ze een grote invloed hebben gehad op de nieuwe golf van Trash. Naast SEDUS waren Violence en Forbidden... die beiden ook deel uitmaakten... van de zogenaamde Big Six van de Bay Area scene. Ook laatkomers in deze scene. En brachten zij allen hun debuutalbum pas uit in 1988. Violence kwam met Eternal Nightmare. En... Verbidden Forbidden met Forbidden Evil na daarvoor een zestal demo's op de fans te hebben losgelaten. Forbidden was een van de meest succesvolle trashbands uit de Bay Area... ...en verdiende een trouwenschare fans in de underground muziekgemeenschap. En lovende kritieken met hun debuut die vernoemd werd naar de originele naam van de band... ...bij hun oprichting in 1985. De band werd opgericht door drummer Jim Pittman en niemand minder dan gitarist Rob Flynn die later ook bij Violence speelde... en uiteraard bekend is als zanger en gitarist van zijn band Machine Head. Hun opvolger Twisted Into Form uit 1990 werd gezien als een soort meesterwerk... binnen het tech-trash-genre, wat ook een vroege stijl was. Maar de band experimenteerde later met alternatieve en groove-metal elementen... op hun vierde album Green uit 1997... Na nou, voor het eerst uit elkaar te gaan in 1997 en kort terug te keren in 2001 kwam Forbidden in 2007 weer bij elkaar, maar is sinds 2012 voor onbepaalde tijd op pauze. Van Forbidden Evil horen jullie nu albumopener Shallows of Blood. Verankerd door de enorm getalenteerde zanger en multi-instrumentalist Jeff Waters is Annihilator die we net hoorden met Welcome to Your Death, de meest aanstekelijke trashband van Canada. Ongelooflijk muzikaal, vakmanschap, prachtige liedjes en met energieniveaus die permanent in het rood stonden verhoogde hun debuut Alice in Hell uit 1989 het IQ van de trash metal en zetten ze daarmee de Canadese trash input voor eens en altijd stevig op de kaart. Ze zijn de bestverkopende heavy metal groep uit Canada in de Canadese geschiedenis met meer dan 3 miljoen albums wereldwijd hoewel de meeste van hun verkopen buiten het thuisland van de band zijn gegenereerd. Als onderdeel van de grote vier van de Canadese trash metal naast Sacrifice, Voivod en Razor... heeft Annihilator in de loop der jaren tientallen veelgeprezen studio-inspanningen ontketend... waaronder Never Neverland uit 1990 en Set the World on Fire uit 1993. Het trash metal genre was halverwege de jaren negentig in populariteit afgenomen... met het commerciële succes van tal van genres zoals alternatieve rock, grunge en later nu metal. In die periode gingen sommige bands uit elkaar of gingen ze weg van hun trash metal roots... en meer richting groove metal of alternatieve metal. Tijdens de jaren 2000 en 2010 beleefde trash metal een heropleving in populariteit... met de komst van verschillende moderne acts zoals Bandit by Blood e Hatchet, Evoque... Municipal Waste en Warbringer. Die allemaal zijn gecrediteerd... voor het leiden van de zogenaamde... Trash Metal Revival Scene. Een aantal van deze bands hoor je vanaf nu voorbij komen. En ik begin met de band Municipal Waste. Dat in 2001 werd opgericht... in Richmond Verenigde Staten. Met een geluid dat Trash gebruikt... met een mix van hardcore. Door de stijl, korte songs en humoristische songteksten... en titels van de band... werden ze bestempeld als Party Trash. De band bracht zeven albums uit... waarvan The Art of Partying uit 2007 het beste hun geluid definieerde. Het gelijknamige debuut-EP met zeven nummers... en een totale speelduur van slechts 7 minuten... verscheen nog hetzelfde jaar van hun oprichting... en liet duidelijk horen dat ze waren beïnvloed... door hardcore punk en crossover trash bands... als DRI en Suicidal Tendencies en Discharge. Van deze EP draai ik het nog geen minuut durende... Trashin' is my business en Business is Good... wat weer een parodie is op het klassieke debuutalbum van Megadeth... To we slide the fuck the Jump in the bins, your hands like a shirt sit around with of work. Jump in the your in the face Get a four guys, municipal waste four sure, let's go shit, it, it, fucking dance. Always wanted, wasn't needed to, do and to go, and have a good time What we need to do is go, not the fucking streets, just the fucking cops, just the bitch, not the fucking gang So many people such nothing to my leave, it all. just a fear, it all. just Yeah! Ongetwijfeld de meest bekende band van de Trash Revival beweging, de Engelse rockers Evil Sinds zijn zijn sinds hun oprichting in 2004 een veelgeprezen act in de scene. We hoorden ze net aansluitend op Municipal Ways... met de titeltrack van hun debuutalbum Enter the Grave uit 2007... dat de beste elementen van klassiekers als Slayer, Metallica en Exodus... combineert tot een van de allerbeste trash albums uit die periode. Sindsdien hebben ze nog eens drie studioalbums uitgebracht... en werken ze momenteel aan hun vijfde. Dat veel van de revival bands inspiratie halen uit de klassieke trash bands... werd ook duidelijk direct bij het horen van de naam van de volgende band. De Amerikaanse bandit by Blood... verleende hun naam aan het klassieke debuutalbum van Exodus. Maar ondanks de naam klinkt de band niet echt als, de band, eh, als Exodus. Bandit by Blood is misschien wel de band... die Trash Metal Revival het beste neerzet. Ze hebben een veel klassieker geluid... vergelijkbaar met bands als Violence en Exodus... en zijn het best in het uiten van de attitude van de new wave... en de attitude van Trash Metal uit de jaren 80. De band heeft tot nog toe drie albums uitgebracht. Feed the Beast uit 2008, Exiled to Earth uit 2010 en The Aftermath uit 2012. Maar ook een EP, Extinguish the Week, waarmee ze debuteerden in 2007. Van hun succesvolle debuut horen jullie het heerlijke Another Disease. ZFM FM Zandvoort En als afsluiter van vanavond draaide ik Morbid Symmetry... van de uit Denver afkomstige trash revival band Havok. Die in 2004 werden opgericht en in 2008... met hun allereerste langspeler getiteld Burn aan uitkwamen. Sindsdien heeft de band vijf albums losgelaten... en zij zijn vanavond de eervolle afsluiters... van deze heerlijke trashavond. avond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van het aanbod. Ik zeker wel. En ik hoop dat jullie volgende week weer te mogen verblijden. met eveneens een underground, een underground avondje Zware Metalen. En ditmaal zal ik de pioniers en belangrijkste bands van de death metal ten horen gaan brengen. Dus zorg dat je er weer bij bent. Ik wens jullie allen een fijne resterende avond toe. en voor straks wel trusten. Ik bedank jullie allen voor het luisteren. en Horns up! Tot volgende week. Bedankt!